4 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben in de buurt van de Iraakse hoofdstad Bagdad weer een aanval uitgevoerd op een door Iran gesteunde militie. Zeker twee auto's werden volgens Irak door gevechtsvliegtuigen onder vuur genomen. Er zouden zeker vijf doden zijn en een onbekend aantal gewonden. De luchtaanval bij Baghdad komt een dag na de dodelijke Amerikaanse aanval op de Iraanse generaal Soleimani. Eerder deze week viel de Amerikaanse luchtmacht ook al een Sjiitische militie in Irak aan. En daarbij kwamen toen 25 mensen om het leven. Bij het CBR examencentrum in Rijswijk worden in januari geen theorie-examens meer afgenomen vanwege de brand van gisterochtend. De brandweer had het vuur snel onder controle en niemand raakte gewond. Een man van 38 uit Den Haag zit vast als verdachte. Hij werd op heterdaad betrapt toen hij de brand aanstak. De advocaat van Rido Tachi maakte bezwaar tegen de geheimhouding van de identiteit... van de nieuwe advocaten van kroongetuigen Nabil B. De twee blijven om veiligheidsredenen anoniem. Tachis advocaat Ines Wesky wil weten wie de advocaten zijn... omdat ze bij de verhoren wil kunnen zien... of de kroongetuigen door de advocaten dingen worden ingefluisterd. Ook is volgens Wesky het anoniem houden van raadslieden wettelijk verboden. Nabil B. wordt komende week verhoord... over zijn verklaringen tegen Taghi en andere verdachten. De dader van de mesaanval gistermiddag in een voorstad in Parijs had psychiatrische problemen. Er zijn aanwijzingen dat de man van 22 zich ook tot de islam had bekeerd. Maar hij was niet geradicaliseerd. Hij stak in een park in op voorbijgangers. Daarbij kwam een man om het leven. Twee mensen raakten gewond. De dader werd na een korte achtervolging door de politie doodgeschoten. Het weer, wolken en opklaringen bij 1 tot 6 graden. Overdag af en toe zon en maximaal 8 graden. In het noorden en oosten kan er wat lichte regen vallen. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. 5, 4, 3, 2, 1... Increasing drop, drop, drop, drop, drop it That's right. DJ, you ready? Beatboxers, you ready? Dangerous. Most dangerous, so dangerous, he's so dangerous. He's so dangerous. My whole entire unit is dangerous. Hold the whole crew's singing if I'm right. The, best. the left with the block left, nigga should be hot to death. Staying alive, being the only the strongest survive. Pulling my heat, I'm in my seat, whipping the fire Let hey, they go, a hole this. In you'd like to hear more, Gettin' our thug on, bottles up the control If you won't, get your boys on Just keep up the bars at Just drop the cars at I'm like the moon high shining